5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Referenda in Italië, nieuwe tegenslag voor Berlusconi. Duitsland erkent overgangsraad in Libië. En ruim zeven ton smeergeld in Poolse Philips-affaire, zegt OM. De referenda in Italië zijn uitgelopen op een nieuwe tegenslag... voor de regering van premier Berlusconi. Twee weken geleden verloor zijn partij bij lokale verkiezingen... En nu stemt de Italianen tegen bij vier referenda. Eén van de wetten gaat over de herinvoering van kernenergie. Die is in 1987, na de ramp bij Tsjernobyl, in Italië afgeschaft. Maar de regering van Berlusconi wil nieuwe kernreactoren bouwen. Veel Italianen zijn daartegen, na de kernramp in maart in Japan. De Italianen konden verder hun stem laten horen over privatisering van de watervoorzieningen en over een wet die Berlusconi deels zou beschermen tegen vervolging. Duitsland erkent de overgangsraad in Benghazi als het wettelijk gezag in Libië. Dat zei minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken bij een bezoek aan de stad... die het bolwerk is van de opstandelingen tegen kolonel Gaddafi. Westerwelle benadrukte dat hij wil dat Gaddafi vertrekt... hoewel Duitsland niet meedoet aan de NAVO-acties. Wij zijn niet neutraal, we staan aan de kant van democratie en vrijheid... zei Westerwelle na een gesprek met zijn collega van de Libische overgangsraad. Die toonde er begrip voor dat Duitsland geen militaire, maar alleen humanitaire hulp biedt. Behalve Duitsland hebben onder meer Groot-Brittannië en Italië de raad in Benghazi erkend als wettelijk gezag. Bij de Turkse grens met Syrië komen steeds meer vluchtelingen aan. De afgelopen dagen zijn duizenden Syriërs de grens overgestoken. En nog eens tienduizend mensen zouden hetzelfde van plan zijn. Ze zijn bang voor nieuwe acties van het Syrische leger. Dat viel gisteren de stad al Shugur binnen. Daarbij zou een onbekend aantal mensen zijn opgepakt. Bronnen binnen het leger zouden tegen de BBC... hebben gezegd dat het leger nu wil doorstoten naar de stad Marat al numam Het leger zou achter bewapende mannen aan zitten... die uit al Shugur zijn gevlucht. In die stad waren volgens de regering 120 agenten gedood door opstandelingen. Inwoners zeggen dat het om muitende agenten ging... die door de Syrische troepen zijn vermoord. In Jordanië is de auto van koning Abdallah aangevallen door een groep jonge mensen. Op twee plekken, in de stad Tafila zou de stoet waarin de koning reed zijn bekogeld met lege flessen en stenen. Abdallah bleef ongedeerd. Het bericht over de aanval komt van anonieme functionarissen binnen de Jordaanse regering, maar wordt tegengesproken in een officiële verklaring van de autoriteiten. Die zeggen dat er alleen wat onrust ontstond toen aanhangers van Abdallah door de afzetting drongen om zijn hand te schudden.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 De ak van Erdogan kreeg gisteren bijna 50 van de stemmen... en veroverde bijna twee derde van de parlementszetels. Erdogan kondigt aan dat hij consensus zal zoeken voor een nieuwe grondwet. De oude grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur. Met de smeergeldaffaire bij de verkoop van Philips apparatuur in Polen... is ruim 760.000 euro gemoeid. Dat heeft een woordvoerder van het Poolse OM gezegd... op de eerste dag van de rechtszaak tegen 23 verdachten. Onder hen zijn 16 directeuren van Poolse ziekenhuizen. Ze zouden tussen 1999 en 2006 steekpenning hebben aangenomen... voor de aanschaf van medische apparatuur van Philips. Ook drie medewerkers van Philips zijn in het proces aangeklaagd. Het muziekfestival Pinkpop verloopt tot dusver uiterst gemoedelijk, zegt de politie. Op de eerste twee dagen zijn 21 mensen aangehouden. Volgens de politie is dat erg weinig, gezien de grote mensenmassa's... op het festivalterrein in Landgraaf.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 Door haar nederlaag kan Rus meteen door naar Wimbledon om morgen het kwalificatietoernooi te spelen. Het weer bewolkt en af en toe regent, het is ongeveer 20 graden. Morgen en woensdag veel zon, donderdag bewolkt en regenachtig. De dagen daarna veel bewolking en van tijd tot tijd een bui. De wind trekt soms flink aan en het wordt 's middags niet warmer dan 19 graden. ABB Verkeersinformatie. Een handvol files, vooral in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De A6 Emmeloord naar Muiden bij Almere buiten 4. Op de A28 Zwolle-Amersfoort is het ook druk. Tussen Strandhorst en Nijkerk 4 kilometer. Verder is de Roertunnel eh, dicht van Venlo naar Maasbracht. Op de A73. Ze hebben daar te kampen met een technische storing. En ten slotte de A7 en 7 Afsluitdijk naar Heerenveen. Bij Knopert 4 kilometer.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 Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Zo tegen half zes gaan we praten over FC Twente. Nu trainer Predom definitief naar Saoedi-Arabië vertrekt. Rellen, traangas en zelfs een bomaanslag waarbij elf gewonden zijn gevallen. Het is onrustig in het Koerdische zuidoosten van Turkije. En dat een dag na de Turkse parlementsverkiezingen. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, normaal gesproken is die onrust meestal voor verkiezingen. Nu, daarna, waar komt dat vandaan? Ja, je hebt gelijk. En uh, helaas moet ik zeggen dat die onrust van uh, vandaag en gisteravond... toch ook een beetje hoort bij de folklore van de regio. De rellen, een bomaanslag die overigens nog niet is opgeëist. Eerlijkheid gebied gewoon te zeggen dat het vandaag stukken rustiger is dan in de weken voor de verkiezingen. Waarbij we uh, Koerdische jongeren hebben gezien die zich massaal op straat lieten zien... en hun afkeer lieten horen van het regeringsbeleid van uh, premier Tayyip Erdogan... ...die in deze campagne heeft geroepen dat het Koerdische probleem wel is opgelost na acht, negen jaar... ...terwijl de jongeren voelen dat er veel te weinig is gebeurd. Feit is en werkelijkheid is dat deze verkiezingen eigenlijk heel goed verlopen zijn voor de Koerden... ...met uh, een verdubbeling van het aantal Koerdische politici in het parlement. En daar zit een aantal Koerdische parlementariërs bij die uh, zeer beroemd zijn en zeer moedig bijvoorbeeld jaren in de gevangenis hebben doorgebracht. Dus mensen die echt heel aansprekend zijn voor de Koerden. En heeft de Koerdische afscheidingsbeweging PKK zich uitgelaten over die, die onrust die er nu is? Nee, en uh, we wachten op het moment ook op een verklaring van uh, Abdullah Öcalan. Die zit, zoals je weet, al zo'n tien jaar vast op het uh, gevangenheiland Imrali... waar hij vandaan zo af en toe een boodschap uitstoert aan voor de verkiezingen... Was die boodschap dat op 15 juni, dus zo'n drie, vier dagen na de verkiezingen, hij Turkije in een hel zou veranderen, in een, in een slagveld? Uh, als de regering, de Turkse regering, hem en zijn PKK, die voor die tijd aan de onderhandelingstafel had uitgenodigd, om te praten over het oplossen van die Koerdische kwestie. Nou, dat is natuurlijk uitgesloten voor deze regering, want die zegt al jaren dat ze niet met terroristen. Onderhandelen. Men verwacht in de regio, en ik heb vandaag met een aantal mensen gebeld in Diyarbakir. Men verwacht eigenlijk dat uh, binnen een paar dagen de verklaring zal komen dat dat geweld uitgesteld gaat worden. om te kijken hoe het nou gaat aflopen met die nieuwe grondwet. die deze regering in het vooruitzicht heeft, uh, heeft gesteld. En als we het hebben over Turkije, dan komen er ook berichten binnen over het zuidoosten van Turkije... waar steeds meer Syrische vluchtelingen aankomen. Daar heb jij de afgelopen dagen ook veel over bericht. Ja. Hoe is die situatie vandaag? Nou ja, het aantal vluchtelingen, Lucella, blijft maar toenemen. Hè. Dus uh, als we nagaan dat we vorige week maandag in dat vluchtelingenkamp zo'n 250 mensen zaten... en dat er nu zo'n 7000 mensen zitten, dat is net zoveel als de hele bevolking van het dorp... Waar ik een paar dagen heb uh, gebivakieerd. Dus die crisis die wordt alsmaar groter. En de berichten uit Yishir al-Segur uh, worden ook steeds verontrustender. Voor zover we nu weten, heeft het Syrische, uh, Syrische leger uh, onder leiding van Maharashtar, dus de broer van, uh, van de president. De stad nou in onder controle. Wat we vandaag hebben kunnen zien op de Syrische televisie is het openen van een massagraaf. Waar volgens de Syrische regering van die 120 agenten liggen die volgens, volgens de regering in elk geval door gewapende mannen om het leven zouden zijn gebracht. En waar uit deze wraakactie van het Syrische leger uit voort is gekomen. Een buitengewoon bloedige en zeer levensbedreigende situatie voor al die mensen daar die dus naar Turkije blijven komen. 7.000 inmiddels. Bram Vermeulen, dank voor jouw bericht over Turkije. En wellicht later na zes horen wij meer van jou. Het was weer paniek vandaag in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. De stad kreeg namelijk rond het middaguur twee flinke naschokken van, van de grote aardbeving die in februari 180 mensen het leven kostte. Nieuw-Zeeland heeft daarnaast ook last van de aswolk van de Chileense vulkaan. En voor de inwoners van Christchurch wordt het nu allemaal wel een beetje veel. Een aswolk en een beving, ik kan het niet allebei hebben, zegt deze mevrouw. New Zealand should decide whether it's an ash cloud or an earthquake. I can't deal with both. En just kept rolling. Like I've only felt one other quake that rolled like a like you're on a ship or something. That was freaky. De beving bleef maar rollen alsof je op een schip zat. Griezelucht noemt een andere inwoner van de stad het. De Nederlandse Yvonne Rulman, woont ook in Christchurch en zij heeft de naschokken ook goed gevoel, gevoeld. De eerste beving die vond net plaats na 1 uh, uur 5 over 1. Toen was ik op mijn werk. En um, toen ben ik uh, naar de school gefietst waar onze zonen op school zitten. Mijn man is vanuit de stad daarheen gekomen. En de kinderen waren redelijk oké okay. en het werd ook van de school aanbevolen om gewoon de les weer te hervatten. Dus we hebben de kinderen daar gelaten en wij zijn boodschappen gaan doen in de supermarkt... toen de tweede aardbeving gebeurde om twintig minuten over twee s middags. En uh, toen hebben wij uh, dekking gezocht uh, in het vleesvak... en terwijl we alles in de andere gangparen uh, naar beneden zagen komen. De Nieuw-Zeelandse premier John Key vertelde even later over de schade. De stroom is hier en daar uitgevallen en er is nieuwe schade aan riolering en watervoorziening, zegt hij. De inwoners van Christchurch, die al zoveel te verduren hebben gehad, krijgen dus opnieuw een klap, zegt Key. Hij kan zich goed voorstellen dat men genoeg heeft van die naschokken. Ik ben er zeker dat ze over allemaal hebben gedaan en ze willen een gevoel van normaliteit terug. En Ik denk dat we allemaal hun frustratie kunnen voelen. Ze moeten weten dat we achter hen staan. Dat we volledig inzetten om de stad weer op te We zijn allemaal gefrustreerd, maar we steunen de bevolking en doen er alles aan om de stad weer op te bouwen. Al dus de premier van Nieuw-Zeeland en over de naschokken, waar trouwens niemand door gewond raakte. Dan gaan wij terug naar Rosmalen. Kim Kleisters is daar op de baan gekomen. Jan Roels. Ja, ze speelt tegen Monica Niculescu, een Roemeense van 23 jaar. De nummer 47 van de wereld. Die komt net terug van een polsblessure. Het is 2-2 uh, in de eerste set. Kleids is toch alweer uh, moeite om de ritme te pakken. Maakt toch alweer veel fouten met de Sturezel. voor- en backend. Nog even zoeken naar de servers. Kleisters die dus uh, in Parijs verloor in de tweede ronde van Aranskarus. Hier in Rosmalen is ze als eerste geplaatst. Wedstrijd dus een kwartiertje aan de gang tegen Monica Niculescu. Kleisers die voor de vijfde keer meedoet in Rosmalen. Ook veel Belgen natuurlijk op de tribune. Want Brabant is niet zo ver van Vlaanderen verwijderd. Ze won overigens het toernooi hier in 2003. En voor Kleisers natuurlijk ook een, een oefencampagne op weg naar... Wimbledon volgende week. Eerste set, dus 2-2 tegen Monica Niculescu. Een ruzie over de Zuid-Chinese Zee, dat zometeen. Verkeersinformatie op deze tweede Pinksterdag. René Passet. Met uh, slechts twee files. Op de A7 Afsluitdijk naar Heerenveen... bij Knoopend Jouwen, 4 kilometer. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk, 4 kilometer. En de Roertunnel is dicht. Van uh, Venlo naar Maasbracht op de A73. Dus in zuidelijke richting. Ze hebben daar te kampen met een technische storing. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De marine van Vietnam is begonnen met schietoefeningen in de Zuid-Chinese Zee. Dit tot grote ongenoegen van China. Je ziet dat de spanningen tussen de twee Aziatische landen behoorlijk oplopen. Correspondent John Veldkamp in China. John, als je kijkt waar dit nu plaatsvindt, hè, die schietoefeningen, uh, van wie is de zee waar dat is? Nou, Vietnam claimt natuurlijk dat het haar territoriale wateren zijn en China bestrijdt dat. Uh, maar uh, er wordt wel gezegd door het internationaal recht dat Vietnam in zijn eigen zone die oefeningen doet. En wat is de reden dat ze dat doen? Nou, Vietnam beschuldigt China ervan dat het tot twee keer toe heeft het land via boten belangrijke kabels gebroken van Vietnamese schepen die naar olie zochten op die plek. Uh, afgelopen week was een Chinese visserboot de schuldige. En Vietnam ziet dat gewoon als een inbreuk. Uh, op haar grondgebied dat Chinese vissersboten uh, daar aan op komen maken. Want het, het conflict draait dus uiteindelijk om olie? Het draait om olie. Kijk, je moet het zo zien dat in die uh, Zuid-Chinese zee... liggen belangrijke vaartroutes. 80% van China's energievoorziening moet uh, door die vaartroutes... Uh, het vermoeden bestaat dat er olie- en gasreserves liggen. Dan heeft ook de visindustrie er nog grote belangen. Dus die Zuid-Chinese zee is ontzettend belangrijk. En de marine van Vietnam uh, is daar nu een beetje aan het schieten als oefening. Uh, maakt dat indruk op de Chinezen? Nou, die Chinezen zijn natuurlijk woedend. Die beschouwen die zogenaamde routineoefeningen, want zo wordt het gebracht als een militaire toer de vorst gericht op het trotseren van Beijing. Uh, maar kijk, wat, wat zo uh, treffend is aan de actie van Vietnam... is dat steeds meer landen in die zee een vuist gaan maken. Want alle landen in die zee hebben eigenlijk belangen. Dus Filipijnen, Japan, Maleisië, Brunei, Taiwan. En uh, China gedraagt zich op dit moment gewoon als een batige boelie. die zich nergens iets van aantrekt... En gewoon zegt, ja, die Chinese zee is voor ons ontzettend belangrijk en er liggen grote belangen voor ons. En wij erkennen eigenlijk helemaal niet dat daar bepaalde zones door andere landen worden geclaimd. Dat willen we nog wel eens uitvechten. Nou, en die, die, al die andere landen die zich eigenlijk ook verenigd hebben in de ASEAN... Die, uh, ja, die gaan het nu opnemen tegen China. Die zijn eigenlijk klaar met dat, uh, met dat uh, agressieve gedrag van China. Dus in die zin kan het nog wel spannend worden. Want denk jij dat dit echt kan escaleren tot een gevecht? Ik weet, ik denk niet dat het gaat escaleren tot een gevecht, maar het wordt wel een een, een groot issue, uh, want zolang ze staat China een beetje alleen ten opzichte van alle andere landen die in de ASEAN zitten en ook belangen in die uh, in die zee, in die Chinese zee hebben. En uh, zolang ze pikt men gewoon de de, de arrogante houding van China niet meer. En China kan natuurlijk niet alles naast zich neer blijven leggen. En zeker niet als het een actie betreft van alle buurlanden tezamen. Joan Veldkamp vanuit China, Dankjewel. Zo'n 60.000 bezoekers zijn op de laatste dag van Pinkpop... met Full Beat, de Kaiser Chiefs en Foo Fighters op het hoofdpodium. Daar doet ook een aantal Nederlandse groepen mee aan Pinkpop. Onze Jeroen Wielaert is daar ook een vast onderdeel van, van Pinkpop. Uh, Jeroen, hoe houden die bands zich tussen al dat buitenlandse geweld? Het is goed, het is op pingpopniveau en doet absoluut niet onder... ten opzichte van grote namen als vanavond de Foo Fighters, Lucella. Gistermiddag dus Tim Knol, snelle steiger... met uh, deels muziek teruggaand op de jaren zestig. Beetje beurtzachtig. En dan vroeg in de avond Laura Jansen... Ook al met eh, nodige Amerikaanse invloeden, waar ze een tijd lang heeft gespeeld in Los Angeles. Daar was zij, in de zogenaamde Converse Stage. Een tent in een keurig wit jurkje. Laura -Jans. Uiteindelijk in een tent, blauwe ja. Jansen. Ja, het was wel wat, hè. Het was echt een droom. Ja, ik moest mezelf echt wel om een paar liedjes herinneren om er echt van te genieten en niet uh, heel zenuwachtig te zijn. Nee, nee. Zo'n tent is heel intiem op zo'n festival. Daar kan je gewoon als kleine act uh, klein blijven. En uh, daar hoef ik geen lady kaga pakje aan of zo. Nee. Kan ik kan gewoon dit doen. Oh, hi. En dan het toeval brengt. Je, samen met favorieten ja. die wel op Mainstage ja, staan. Ja, hè? Kings de, of Leon. Volgens mij hebben ze dat zo gepland, zelfs. Dat, het, uh, dat we op dezelfde uh, avond staan. Ja. Ja. Dus ja, wij, bedoel, wij, wij kennen elkaar al. En dus dat is wel een gezellig, een soort reunie. Is het, ja. ja. Jij gaat door nu? Ja. Geen geklaag over kaalslag in de cultuur bij Jansen. Nee hoor, nee hoor, de cultuur gaat goed. <laughs> met de cultuur gaat het goed. Ja, dankjewel. Hier is Dazzle Kim! Dat was vanmiddag om tien voor één, Dazzled Kid, project van Tjeerd Bomhof. Hoe dazzling is Pink Pop, Tjeerd Ja, Pinkpop is wel redelijk dazzling, ja. Zeker. Ik heb er één keer eerder gestaan met Voice, dat was zo tof. En ik weet is iets met het publiek hier wat gewoon echt heel erg leuk is. En een soort van veel... Weet je, sommige festivals komen mensen heen om alleen maar bier te drinken... en anderen komen ze heen om alleen maar muziek te kijken. En hier doen ze gewoon een soort van op een hele toffe manier allebei. Het is gewoon en feest, maar het is ook echt luisteren naar muziek. Ik vind het heel leuk altijd hier. Hoe is het met het werk in een klimaat, in de kunst, in het algemeen... waar veel gemopperd wordt, over dat het afloopt? Ja, <tossimus> nou ja, kijk, ik ben niet iemand die uh, heel direct maar van subsidies uh, afhankelijk is. Natuurlijk dus wel van zalen en zo. En festivals die je wel subsidies krijgen. Dus weet je wat het gewoon is? Het is gewoon, uh, laatst stond zo'n heel mooi uh, tekenetje in de krant van de JSF. Uh, die uh, Joint Strike Fighter. Dan zeggen ze een heel vliegtuig en dat was een oud het geld wat de JSF kostte. En dan een heel klein stukje van, van het puntje van de, van de neus was die, uh, weet je wel, een paar honderd miljoen kunst. En dan denk ik echt zo van... Dat is zo, die discussies zijn zo... Maar ja, dat is politiek, weet je. Die discussies zijn zo lelijk en, uh, en, en onterecht. Maar, weet je, ik, uh, ik, ik probeer eraan te doen wat ik kan doen. Maar uiteindelijk moeten we gewoon uh, met z'n allen schreeuwen... en hopelijk komt er dan nog een keertje een verandering. maar Het is niet echt... Uh, ik vind het gewoon niet zo realistisch, laat ik het zo zeggen. Maar jij kunt door? Ja, sowieso. En los van ook al... Wel, ik ga toch wel door, ook als ik geen geld heb. Dus. Dankjewel. Maar zo. Straks meer van Back to the Zoo. Lucella. Tesseling. Pinkpop, Jeroen Wilaert hoorde u. Van pinkpop naar voetbal. FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer. Michel Predom vertrekt definitief naar Al-Shabaab in Saoedi-Arabië. De Belg werkt uiteindelijk één seizoen bij de Enschede'ers. Hoofdredacteur Jan Herman de Bruin van Voetbalmaand Blad 11. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Twente liet hem zonder morgen gaan, konden we de afgelopen week horen. Verbaast u dat? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is zonder morgen denk ik, moet wel tussen haakjes worden hebben gezet. Want ze zullen er ongetwijfeld een vorstelijke financiële vergoeding voor gehad hebben. Maar het is natuurlijk inderdaad heel raar dat een trainer die, die gekomen is... waar eigenlijk iedereen heel enthousiast over was... waaronder ze de beker gewonnen hebben, waaronder ze bijna kampioen werden... die nog een contract heeft voor twee jaar en ineens naar een prutclub gaat. Dat is natuurlijk heel raar. Maar veel betaald krijgt en Twente ook. Dus daar is Twente dan blij mee misschien. Nou ja, dat, dat, dat is de enige conclusie eigenlijk die je kan trekken. En misschien toch dat er toch iets is gebeurd... dat het niet helemaal klikte tussen het bestuur en de trainer... Of tussen de spelers en de trainer... of dat het toch een beetje is tegengevallen. Want anders laat je het niet zo ontzettend makkelijk, uh, makkelijk gaan. Het meer, daar is meer dat ze vorig jaar al met, met McLaren... ook al een trainer hebben gehad, die, die weg in. En ieder jaar opnieuw een nieuwe, nieuwe, nieuwe trainer. Dat is natuurlijk absoluut niet goed voor een, uh, voor een constante lijn. Nee, misschien klikt het ook niet zo goed uh, tussen Prodom, Prodom en uh, Nederland. Hè? Want uh, hoofdredacteur Johan Derksen van Voetbal International... noemde hem vanwege zijn fanatisme langs de lijn een dorpsidioot. En ja. volgens Twente-voorzitter... Joop Munsterman, gaan we nu horen. Heeft de beeldvorming ook wel meegespeeld bij het vertrek van Proudom? Ik weet wel dat hij heel erg ongelukkig was met de wijze waarop hij zeg maar, op bepaalde manier bejegend werd in de Nederlandse pers. Had hij het daarmee over? Ja, daar was hij gewoon ongelukkig over. Hij snapt het, maar hij snapt het ook gewoon niet. Hij, hij, hij kent dit fenomeen niet. Nou, dat was Munsterman. Jan Hermen zou Prudom het echt zo erg gevonden hebben. Kan je dat inschatten? Ja, vond het niet leuk. We hebben in Elf ook wel eens een lelijke column over geschreven... over zijn fanatisme. En dan kregen we direct een reactie van de voordelijke van Twente. Natuurlijk uh, speelde dat mee. Maar ik denk dat het rea realistisch is gewoon. De man is, uh, is 52 jaar. We uh, hadden nog twee jaar een heel goed salaris gehad bij Twente. Maar gaat nu een aantal miljoenen... ...per jaar verdienen in saoedi arabië En ik denk dat hij gekozen heeft voor het geld. Dat heeft hij voorgelegd aan de club. Die zullen ook gedacht hebben naar nou een trainer... ...die zoveel kan verdienen, die zou bij ons ook wel ongelukkig zijn... ...dus laten we eraan meehelpen. Te meer daar dan ook een groot bedrag tegenover staan. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat, dat, dat trainers, en dat zie je de laatste tijd... ...meer en meer John van der Bron... Bij Adel Den Haag, ook het eerste jaar, ook een enorm succesverhaal. Die zou wel eens heel goed naar Vitesse kunnen gaan. Uh, ja, trainers die kiezen heel makkelijk voor, de, voor het grote geld. En clubs staan dan... dan voor de, voor de conclusie, wat moet je doen? Pakken we zelf ook geld, hè? want contracten moeten af worden gekocht. Dus er wordt geld voor betaald, daar vinden we dan makkelijker nieuwe trainer. Nou, ik denk dat ze bij Twente gedacht hebben, dat zal wel zo zijn. Misschien dat ze dat eigenlijk bij ADO ook wel denken. Want wat je zegt, de, de trainers stappen makkelijk over, hè? Aan, doen aan, aan jobhoppen. Maar aan de andere ja. kant hebben we natuurlijk ook jaren gezien dat dat club zomaar een trainer weer aan de kant schuiven Ik bedoel, zo, zo gaat het uh, uh, tegenwoordig. Dat is de trainers vinden ook dat ze niet verschrikkelijk moreel problemen hebben. Omdat aan de andere kant hun positie ook natuurlijk direct is, uh, onder druk staat als ze twee of drie keer verloren gaan. Ze weten dat het salaris wordt uh, bij dat gevarengeld zal snel ontslagen worden. Nu, aan de andere kant weten clubs dat als je een goede trainer hebt en er wordt aangetrokken, dat je dan ook weer geld krijgt. Uh, uh, het is een beetje een, een, een raar gedoe, maar met name trainers, de positie van trainers, dat wisselt ontzettend snel. En trainers betalen hier en daar dus een heel klein beetje met gelijke munt hun clubs terug voor de onzekere positie waarin ze altijd verkeerd. En je zei net, dat is niet goed voor zo'n club als Twente. Twee nee, keer een, een, een trainer in korte tijd die weggaat. Aan de andere kant, nadat McLaren wegging, kwam Preudom. Dat ging ook prima, toch? Ja, dat is goed gegaan. En dat is dus waarschijnlijk echt een teken voor de kwaliteit van, uh, van de Ten meer dat hij ook nog eens een keer moest gaan werken... met een aantal hele belangrijke spelers die weggingen. Maar ik heb wel een heel klein beetje het idee dat je dat trucje... Ze hebben erg geluk gehad, Twente, dat het allemaal goed gegaan is. Om nu te gokken dat het nog een keer uh, gaat. Want ze zijn alweer Jansen kwijt aan, uh, aan Ajax. Dus de selectie is alweer, uh, moet, moet weer veranderd worden. Ruiz gaat dadelijk weg. Uh, dan, dan ontstaat er weer een ander, ander beeld. En om dan ook, weer een nieuwe trainer, en die zou zijn eigen assistenten mee moeten nemen. Om weer ineens met een hele nieuwe groep te beginnen. Dat is ontzettend link. En de kans dat het de komend jaar twee geval bij SC Twente is, lijkt me op dit moment is te groot, Dan dat ze weer moeiteloos kunnen aanhaken. Eén zou het op. Want wie zou uh, die klussen het beste kunnen aanpakken bij Twente? Als je, als je kijkt naar uh, beschikbare coaches. Ik denk dat hun meest gedroomde kandidaat op dit moment. Ze zijn Co-Ariaan. Dat is natuurlijk dan ook een hele, hele ervaren trainer met een hele specifieke eigen speelwijze, waardoor een overstap van de ene coach naar de andere coach misschien wel wat makkelijker is. Hij, hij, hij, hij doet het, pakt het totaal anders aan dan McLaren en Preudon in het verleden gedaan hebben. Dus dan, als je dan toch naar een andere, ander iets moet, dan kan je het beter radicaal doen dan een beetje doormodderen op, op, op dezelfde weg. Ik zou denken dat co uh, een, een, een trainer zou zijn... dat ze die kunnen krijgen, dat ze misschien bij Twente zullen zeggen... nou, daar zijn we nog beter afgekomen. Want wat gaat hij anders doen dan, dan zijn voorgangers? Het nou, systeem Co-Ariaanse is, uh, is uh, uh, van, van, van optimaal aanvallend voetbal spelen met, met, met, met heel veel beweging, met een enorm teamverband... Uh, kreeg je is rest buitengewoon... Uh, fel in en, en, en, en buitengewoon gedreven in. Preudon speelde wat meer aanvallend voetbal dan, dan, dan McLaren. Maar ook natuurlijk wat voorzichtiger nog, nog hier daar voor sommige spelers zelfs af en toe te voorzichtig. Daar zal, als co de trainer wordt, zou niet één speler kunnen denken... dat ze nog voorzichtig voetbal spelen. Want Co-Ariantse gaat echt voor het spektakel. En Louis van Gaal hebben we ook nog. Die heeft ook even ja. niks te doen. Wat denk je? Nou, ik denk dat Louis in Noordwijk gewoon nog een jaar lang lekker niks gaat zitten doen. En uh, het bijkomen van die anderhalf jaar bij Bayern... Want die heeft in de laatste periode echt een aantal kicken gehad. En hoe goed SC Twente ook speelde, ik denk dat dat voor Louis gewoon een te kleine club is. Naar na, na Bayern gaat hij dat niet meer doen. Die wacht nog of hij ergens bronscoats kan worden om nog een EK of een WK mee te, mee te nemen. Of misschien nog een hele grote club, maar die niet meer SC Twente. Hmm, en McLaren werd ook nog genoemd, hè, maar ja, die maar heeft die die inmiddels die getekend. Precies, bij Nottingham Forest. Ja. Oké, okay, nou, we gaan kijken wat het wordt. Dank in ieder geval voor dit moment dat we even de situatie bij Twente konden bespreken. Jan Hermen de Bruin. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank zijn stuk voor stuk lokaal geworteld. Met specialisten die de thuismarkt als geen ander kennen.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 De Italiaanse premier Berlusconi, die onlangs een gevoelige nederlaag leed... bij lokale verkiezingen, is afgestraft bij een serie volksraadplegingen. Aan de orde waren vier wetsvoorstellen, onder meer over herinvoering van kernenergie. De meerderheid van de Italianen zegt daar nee tegen. De bevolking is ook tegen een wet die Berlusconi gedeeltelijk vrijwaart van rechtsvervolging. Duitsland erkent de overgangsraad in Benghazi als het wettelijk gezag in Libië. Minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken zei tijdens een bezoek aan Benghazi... dat Duitsland niet neutraal is en aan de kant staat van democratie en vrijheid. Duitsland doet niet mee aan de NAVO-operatie. Met de smeergeldaffaire bij de verkoop van medische apparatuur van Philips in Polen... is drie kwart miljoen euro gemoeid. Dat heeft het Poolse OM gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen 23 verdachten. Onder hen zijn directeuren van Poolse ziekenhuizen. Ook drie medewerkers van Philips zijn in het proces aangeklaagd. In Rotterdam zijn alle deelnemers gefinished van de estafetteloop de Europa Run. Kort na vijf uur finishte op de single het laatste team. De deelnemers aan de Europa Run hebben sinds zaterdag vanuit Parijs ruim 520 kilometer in estafettevorm vorm gelopen. om geld op te halen voor kankerbestrijding. De opbrengst van dit jaar wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Het is tamelijk bewolkt, af en toe regent of motregent het een beetje. En dat zal vanavond ook nog wel het geval zijn. En dan vannacht is het droog, wordt het droog. Geleidelijk zou het een beetje op kunnen klaren en het wordt een graad of 11, 12. Morgen overdag is de meeste bewolking naar het oosten weggetrokken. Ik denk dat we een afwisseling hebben van wat wolkenvelden en redelijk wat zon. Er waait een matige naar noordwest draaiende wind, rond windkracht 3. En ik denk dat het middag zo'n 18 tot 22 graden wordt. En bij die 1,22 graden zou in het oosten, zuidoosten van het land... en dan heb ik het echt over Gelderland en Limburg... een enkele bui kunnen ontstaan. Woensdag is het bewolkt, maar droog. En de rest van de week gaat het op en neer met af en toe zon. Periode dat flinke buien zijn en de temperatuur ligt rond een graad of 20. En dat is heel normaal. ABB Verkeersinformatie. Het is uh, redelijk druk op de weg, maar er staan niet al te veel files... Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat het wel vast. Bij Amersfoort-Noord 2 kilometer. En verderop bij Eembrugge nog eens 4. Op de A7 af naar Heerenveen. Bij Knoop Jauwe 4 kilometer. Bij Rotterdam en viel op de ringweg. Op de A20 naar Gouda. Bij het plein 3. De A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Nijkerk 4 kilometer. En verderop bij Amersfoort nog eens 2. Ten slotte de A73. Nijmegen naar Maasbracht. Daar is de roertunnel dicht vanwege een technische storing.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 Zes minuten over half zes is het. De Belgische Kim Kleisters tennis op dit moment tegen Niculescu op het toernooi in Rosmalen. Jan Roelofs kijkt naar die wedstrijd. Jan, de laatste keer dat wij jou hoorden ging het gelijk op in de eerste set. Hoe was het 2-2? Hoe is het nu? Ja, het was 4-4, maar uh, Niculescu breekt de opslag van Kim Kleisters. En dus staat de Roemeense voor met 5-4 Kleisters met 4-3 voorraadkansen op 5-3. Eigenlijk leek ze die eerste set gewoon makkelijk te gaan winnen. Maar ze heeft heel veel problemen met de slice voorhand van de Roemeense. Die doet dat heel slim. En ook de slice backhand. En op het gras, het wat, wat gladde gras van Rosmalen, blijft de bal dan laag. En Kleissers verslaat zich regelmatig op die sliceballen van Niculescu. De Roemeense beweegt ook heel, heel goed, speelt regelmatig het dropshot. Waar Kleissers ook problemen mee heeft. Dus het gaat voorlopig heel stroef met Kim Kleissers in de eerste set. Ze staat 5-4 achter tegen Monika Niculescu uit Roemenië. Syrië. De stad Yisr al shugur in Syrië is zo'n beetje veranderd in een spookstad. De inwoners vluchten de afgelopen dagen uit angst voor het leger... dat de stad naar eigen zeggen weer onder controle wilde krijgen. Er zijn inmiddels zo'n 7.000 vluchtelingen aangekomen in Turkije... en 10.000 mensen staan nog aan de grens. De Syriër Roj Abdel Fattah ontketende de afgelopen weken... zijn eigen jasmijnrevolutie in Rotterdam... en vanochtend vertrok hij naar Turkije... Dus, dit is de telefoonnummers van uh, uh, mijn contacten uh, of uh, mensen die ik ken in Turkije. In, in het geval dat ik niet bereikbaar ben, dan kunnen ze via hun aan contact uh, met mij komen. Het is, het is een avonddemonstratie in Damascus. En uh, gisteren hele nacht werd overal gedemonstreerd. Dat was Damascus en hier is de resort. Het is een staking uh, voor de moskee.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 En een aantal mensen in doeken gewikkeld waarvan alleen het gezicht nog te zien is. Eigenlijk uh, voor ons de uh, laatste tijd is het uh, heel laat in de nacht uh, wekker blijven en de volgende dag weer. En je hoopt steeds op, uh, op goed nieuws dat het einde van het regime dichtbij gaat. Op dit moment eerst een groep van leger die uit het leger gestapt... ...en die probeert de weg van Assad-mannen hun weg te vertragen... ...en ze doen dat om de kans te geven aan mensen die willen de stad uitvluchten. Turkije laat de vluchtelingen op dit moment wel toe...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 Alleen de, de vraag is hoe lang dit gaat duren. Het vraag is hoe lang, hoe lang deze regime, hoeveel slachtoffers wil deze regime maken en hoeveel uh, slachtoffers wil de internationale gemeenschap deze regime toelaten. Jouw koffers zijn gepakt, want jij gaat zo meteen die kant op. Ik ga naar de grens van Turkije. Ook kijken met uh, de Syrische gemeenschap die in Turkije zit. Ook uh, wat kunnen wij voor de jongeren betekenen, maar wat kunnen wij ook voor de uh, vluchtelingen betekenen. Vind je het nou ook spannend om naar Turkije te gaan? Um, ja, vooral uh, om zo dichtbij bij de grenzen uh, te komen. Dat, is, uh, dat je weet, daar uh, gebeurt afschuwelijke dingen en je bent aan de andere kant. Tegelijk zie ik ook wel iets in je ogen van vuur. Ja. Je hebt ook zoiets van, ik moet die kant op. Dat klopt. Wat ga je nu doen? Afsluiten. Afsluiten en uh, mijn koffers pakken en uh, met een heel gemengd gevoel die kant op. Ja. Veel emoties bij de Syriër Roos Abdel Fattah. Jessica van Spengen sprak met hem vlak voor zijn vertrek dus naar Turkije. Twee jaar lang volgde de 14-jarige Vincent Boterman een behandeling tegen zijn overgewicht. Nu moet hij het helemaal zelf doen. Hij is zeven centimeter gegroeid en zeven kilo afgevallen. Hij zit letterlijk en figuurlijk veel beter in zijn vel. In het weekend en tijdens vakanties is hij altijd met zijn familie op de camping. En dat is natuurlijk wel een camping vol verleidingen. Ja. Nee, maar Dit is gewoon een hartstikke mooie plek. Ik sta hier nu al zo lang, 14 jaar... Ja, het is gewoon een prachtige plekje, lekker ben je rustig. Ben bijna geboren? Nou, ik gelijk naar mijn geboren, heb ik meegenomen, dus uh, ja. Uh, heel veel caravans staan er, tenten staan er, mensen kunnen ook naar de winkel toe uh, hier en in die winkel zit je broer uh, achter de kassa. Maar in die winkel ook als we binnenkomen. Uh, links allemaal drinken, flessen pakken, aan bij het bier, Wat lekker. Cake, koekjes. Dit is de koekafdeling, uh, ja, van alles hebben ze hier. Heel handig ook, en wat is dit allemaal? Chips, uh, lees en weet ik allemaal wat ze hebben. En wat is dit allemaal? Het zijn zuurtjes, zijn het. Dan zijn we nog een meter verder, wat is dit allemaal? Puntzak, snoep, puntzak, snoep. Veel snoep. Groot paradijs. Ja, nee, het is, uh, is hartstikke leuk voor de kleine kinderen die hier komen om mijn geld te besteden. Ja, natuurlijk. Ik had het vroeger ook wel eens dat ik hier gewoon lekker langs ging met mijn geld en dan gewoon een paar snoep halen. En uh, ja, dat heb je gewoon. Dus... Doe je dat niet meer? En, uh, ja, natuurlijk niet, niet dat ik weer zoveel uh, nam als vroeger. Uh, nee, dat niet. Middels bij je broer die in de kassa zit. En de baas van de camping die langskomt. De baas die je de afgelopen twee jaar ook iedere keer zei hoe goed je eruit zag. Nou, fantastisch wat hij wat gepresteerd heeft de afgelopen twee jaar. En, uh, een, een jongen gewoon met uh, heel veel wilskracht. En een heel, heel sterk eigenlijk. Maar die wilskracht had hij daar blijkbaar niet. Want toen dijde hij niet meer uit en dijde hij niet meer uit. Nou, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat op een gegeven moment hij op een punt uh, kwam, dat, dat weet ik niet. Hij is altijd al een persoonlijkheid geweest. En hij heeft op een gegeven moment gedacht, nou is genoeg. En nou dan ga ik mezelf aanpakken. En dat vind ik heel erg knap op zo'n zo leeftijd. Eigenlijk. Als we naar het zwembad kijken en zo een beetje hier op de camping... zijn veel kinderen, veel jonge kinderen die uh, dik zijn. Uh, ja, het is, mag, uh, sommige kinderen zijn wel zorgwekkend, ja. En de winkel is wel een beetje een paradijs voor dikke kinderen. Een winkel, ja. <laughs> dat klopt, ja ja veel snoepjes vakantie ja dat uh, klopt dat, uh, maar goed dat is, uh, dat is niet anders het is ook ook een verantwoording van de ouders hè Trots op je broer ja zeker wel, zeker wel. En ik bedoel als je hier elke keer in dat winkeltje langs met al dat 4 meter snoep uh, chips uh, hele uh, stellingen vol met uh, snoepzakken ik bedoel nou dat vind ik aardig knap dat je dat nog gewoon kan weerstaan. staan dan het is jou niet gelukt hè er is iets aangekomen, ja, eigenlijk wel, ja. Nee, maar dat. Uh... Ik begin er weer ook aan te werken, samen met Vincent. Dus, uh... Wat vond je er nou van die afgelopen twee jaar? Ja, ik vond het wel heel leerzaam, zeg maar. Want, uh, weet je het, Als ik een keer moest afvallen, dan wist Vincent wel gelijk hoe je moest, moest afvallen, zeg maar. En wat je niet moest eten en wat je wel moest eten. Vond je het ook niet een hoop gedoe? Na een paar maanden vanaf het begin vond ik het wel heel erg uh, ja, lastig, zeg maar, dat alle aandacht naar Vincent ging, natuurlijk. Maar na een half jaar of drie kwart jaar ja, dacht ik van ja. Eigenlijk is het ook wel goed, weet je. Ik bedoel, uh, hij wordt er wel mee geholpen. Er dus, uh... komen weer klanten. Ja. Yeah. We broodjes afrekenen. Ja, nou, goed uitrekenen. Ja. Yeah. Vincent. Wat vervelend nou dat het slecht weer is, hè? Want anders yeah. is het op zo'n dag voetballen, voetballen en voetballen. Een beetje zwemmen misschien. Ja, net, en zwemmen, ja. Wat is het uh, belangrijkste, het aller, aller, allerbelangrijkste wat je geleerd hebt? Dat het toch eigenlijk wel iets lekkers is. Dat mag wel. Het, het, je hoeft niet heel je leven lang... Gewoon alleen maar gezond eten. Je mag af en toe wel eens een keer frietjes. Of je mag af en toe wel een keer een stukje chocola. Dat mag gewoon. Anders je mag daarna gewoon weer goed zorgen zo, dat je weer verder gezond gaat. Dank je wel. Alsjeblieft. Tot ziens. Tot ziens. Joris van der Kerkel volgde twee jaar lang Vincent Boterman. En dit was het slot van de serie. Alles kunt u terugluisteren, lezen of bekijken met nieuwe foto's van Vincent op nos.nl. De weerschijn Vlinder. als u weet wat voor vlinder dat is, die is weer terug. Als u het niet weet, u gaat zo meteen horen wat het is. Verkeersinformatie, René Passet. Slechts een handvol files uh, staat er op de A1 Amersfoort naar Amsterdam... bij Amersfoort Noord, twee kilometer, en bij 1 Brugge nog eens vier. Op de A7 afstaat naar Heerenveen, drukte bij Knopert 4 vier kilometer... Op de A28 is het ook te merken dat de Pinkster erop zit. Van Zwolle naar Amersfoort vooral. Tussen Strandhorst en Nijkerk 4 kilometer. En bij Amersfoort nog eens 3 kilometer. De Roertunnel in de A73, die is weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Een, nieuw, een nieuwtje uit de natuur. Een nieuwtje uit de natuur deze tweede Pinksterdag. De kleine weerschijnvlinder is dus weer in Nederland gezien. Voor het eerst in 17 jaar. Kars Veling van de Vlinderstichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar kan je die weerschijnvlinder aan herkennen? Uh, nou, de naam zegt het al. Hij heeft uh, normaal een beetje een bruinige vleugel van boven. Maar als de zon er op een bepaalde manier op schijnt, krijgt hij een fantastisch mooie blauwe of zelfs soms helemaal mooie oranje gloed eroverheen. Een mooie weerschijn. En, en die wordt uh, nou ja, normaal gesproken niet meer in Nederland gezien. Waar is die nu gesignaleerd? Hij is gezien in Zuid-Limburg, waar heel veel uh, van die nieuwelingen binnenkomen. Want het is een beetje wat uh, verder naar het zuiden in Europa wel voorkomt. En sommige mensen uh, weten misschien wel van hun vakanties, uh, zo'n mooie weerscheenvlinder. Maar uh, hij is dus vanuit het zuiden binnengekomen bij de Pietersberg in Maastricht. En waar komt het door dat hij zo lang niet gezien is hier? Nou, hij zit een beetje aan de rand van zijn verspreidingsgebied. En we hebben nu natuurlijk de afgelopen maanden eigenlijk heel mooi warm en zonnig weer gehad. Dus die beestjes die ja, 30, 40 kilometer over de grens zitten, die zijn een beetje gaan zwerven. En die zijn uh, Nederland binnengekomen. En is dat, uh, dat warme weer alleen maar positief voor vlinders? Uh, op zich is het warme weer heel positief voor vlinders. Ze kunnen heel goed vliegen en ook heel goed eitjes afzetten. Als het ook nog heel droog is blijft, dan kan het op een gegeven moment voor de rupsen wel heel nadelig zijn. Die, uh, ja, de waardplanten, de planten waar ze op leven, die verdrogen. En dan kan het best zijn dat het uiteindelijk toch nog slecht voor die vlinders uitpakt. Maar warm weer is op zich prima voor vlinders. En vorig jaar uh, spraken we over de rups van de zeldzame vlindersoort, de keizersmantel. Die was na twintig jaar weer terug. Zie je, doordat het nu wat warmer is, dat steeds meer rups en vlindersoorten naar Nederland terugkomen? Of, of is het gewoon toeval? Nee, het is, wel, het is wel nadrukkelijk zo dat er meer soorten die al een poosje verdwenen waren uit Nederland, dat die weer terugkomen. En dat heeft te maken ook met inderdaad dat, uh, dat warmere weer. Het wil niet zeggen dat het alleen maar goed gaat met de vlinders, want er zijn tegelijkertijd ook soorten waar het juist heel slecht mee gaat, doordat het net even wat warmer wordt. Dus ja, die, die nieuwelingen die krijgen natuurlijk mooie aandacht, maar een soort die een beetje achteruit gaat, ja, dat, daar hoor je in het nieuws niet veel van, maar dat gebeurt ook dankzij die, uh, die klimaatverandering. En welke soort is dat dan? Nou, bijvoorbeeld het veenbesblauwtje en de veenbesparelmoervlinder... die komen alleen nog maar in Drenthe voor. En daar gaat het gewoon uh, ja, heel slecht mee. En ja, die hele warme en droge periodes zijn voor deze soorten helemaal niet goed. En is dat slecht voor het ecosysteem, als die verdwijnen? Uh, ja, er gaat een stukje ketentje uit je ecosysteem gaat weg. En ja, hoe erg dat is, dat is een beetje moeilijk aan te geven. En de natuur is natuurlijk constant in beweging. En er gaan soorten weg en er komen er soorten weer terug. En ja, het is, ik durf niet te zeggen of het, of, het, of het echt heel slecht is of heel goed is. Maar ja, je ziet het in ieder geval gebeuren momenteel. En kan, kan je iets doen om, om die nieuwelingen, de weerschijnvlinder, hè, na 17 jaar eh, tenminste weer nieuw, om die hier te houden? Of is het maar gewoon kijken wat er gebeurt? Nee, voor die soorten die hier nu dus, dus binnenkomen, hoef je eigenlijk niet veel te doen. Die, uh, de planten waar ze op leven, die zijn eigenlijk overal hier. En de temperatuur was het probleem. En dat was de reden dat hij was verdwenen uit Nederland. Hij zat in de jaren 40, toen het ook warmer was dan nu, zat hij hier. Hij is weggegaan en hij komt nu terug dankzij het klimaat. Dus daar hoef je eigenlijk niet zo gek veel voor te doen. En voor de soorten die dreigen te verdwijnen... Ja, daar is het wel heel erg van belang. Kijk, die, die veentjes waar die veenbestblauwtjes zitten... ja, we moeten heel erg zorgen dat die niet gaan verdrogen verder. En dat gebeurt al door, door de warmte en door de verdamping. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat niet door ja, allerlei ontwatering in de buurt... dat het nog extra droog wordt. Dus daar hebben we wel degelijk een uh, functie en een taak. Bij deze nog maar eens onder de aandacht gebracht. Kars Veling van de Vlinderstichting, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Ze zijn de huisband van de wereld draait door, Go Back to the Zoo. De band van de Nijmeegse broers Cas en Teun Hieltjes. Halverwege de middag speelden zij in Limburg op het hoofdpodium van Pinkpop. Jeroen Wielaert, en daar ben jij nu ergens in de buurt? Ik ben uh, backstage, Lucella. Zeg maar uh, bij uh, de stal van uh, Go Back to the Zoo. Maar op dat podium stonden om drie uur twee grote olifanten. Helemaal in de trant van de naam van de band. Achtergrond, een enorme doek van een jungle. En het begon zo. Na afloop dan met kastieltjes een van de broers, mainstage... Pinkpop, dat is toch iets anders dan alle andere mainstages, hè? Ja, dat is het grootste dat we ooit hebben gespeeld. En dat was ook echt geweldig. Uitgeput, hè? Ja, ik heb wel alles gegeven. We hebben de hele... Zodra je eigenlijk weet dat je op pinkpop speelt, dan zit dat eigenlijk bij alle shows een soort van wel je gedachte van... Uh... Wow, hoe gaat het zo direct uh... vallen en zo? En uh, ja, het ging echt supergoed. Uh, waar... Ik was hier gisteren ook om een beetje te kijken, sfeer te en Toen was dat geweldig. Maar het is heel raar dat je dan zelf op dat podium staat... en dat iedereen uit zijn dak gaat... en dat ze met z'n allen gewoon een feest bouwen, eigenlijk. Stonden jullie nou voor onder andere de Kaiser Chiefs en Faux Fighters? Of komen zij na jullie? Nee, we stonden nog wel voor hen, hoor. <laughs> Ik denk dat je altijd voor iemand staat, hoor. Ik uh, ben heel benieuwd hoe zij dat gaan doen. Uh, volgens mij wordt dat ook heel vet. Ik vind het echt een cool festival. Ik was er nog nooit geweest. Echt waar, niet? Nee, nee. Eigenlijk had ik al op een gegeven moment, toen ik 14 was en overmoedig... ...zei ik, ik ga nooit meer naar Lowlands, behalve als ik er moet spelen. Ja, dat ging, dit jaar daarna ging het al mis, maar bij pingpop is me dat gelukt. Yes. Betekent dus een forse stap verder in uh, jullie loopbaan. In een tijd dat er ontzettend veel wordt uh, gezomberd over de cultuur. Hè? Hoe is dat met jullie? Nou, uh, over, ik denk dat iedereen wel positief is over cultuur. Ja. <laughs> Alleen wat minder positief over het cultuurbeleid. Ja. En, ja, ik, ja het, is, het is natuurlijk super uh, jammer. Het raakt ons ook heel direct. Want zo direct gaan de prijs van ons kaartje gewoon met uh, 13% omhoog. Dat is gewoon die btw-heffing die er in één keer bij komt. Dus ja, ik vind het heel heftig. Ik ben heel benieuwd wat ge gaat gebeuren en zo. En het is al niet van uh, dat wij nu al heel erg dat wij rijk zijn naar binnen of zo. Wij moeten ook nog heel hard verwerken met uh, minimumloon. <lacht> en, uh, maar ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we gewoon iedereen met z'n allen gewoon de beste kunst moeten maken die we kunnen maken... En dat we, ja, dan de regering... Het uh... is moeilijk ook, hè? Want eigenlijk moet je nu hele slechte kunst gaan maken. En zeggen, ja jongens, zonder het geld kan het niet. Maar ik denk dat we toch gaan proberen ons best te doen... om zo'n mooi mogelijke kunst en cultuur... dat we dat moeten steunen, absoluut. Want jullie gaan ook tot de elite behoren, als, als je niet uitkijkt? Uh, nou ja, ik denk dat dat nog wel lastig wordt. <laughs> In ieder geval financieel. <laughs> en dat zijn natuurlijk wel de... Je kunt meer gaan vragen als Go Back to the Zoo. Ja, oké, okay, maar het is nog toch... Uh... We hebben nu net ons album dus uh, is vorig jaar uit. Dus nu gaan we nog even spelen deze zomer. En daarna gaan we weer bezig met een nieuwe album. Dus dan, uh, en die mensen kopen ook al geen cd's meer. Hè? Dus Wij worden dubbel geraakt. <laughs> maar wij hebben het wel superleuk. Dus eigenlijk maakt het ook geen reet uit. Kas van uh, Back to the Zoo. Straks nog even het gesprek met de directeur van het spul, Jan Smeets. Jeroen Wielaert vanaf Pinkpop. NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met Helene Ekker. Geen avondkranten vandaag, maar wel nieuws via websites en andere media. In Italië bijvoorbeeld berichten al die media over de uitslag van de vier referenda... die daar vandaag zijn gehouden. Niet alleen over kernenergie mochten de Italianen zich uitspreken. Ook over bijvoorbeeld de privatisering van het waterbedrijf... en over een wet die premier Berlusconi uit handen van justitie moet houden. Op de website van de Italiaanse zender Rai TV staat een reactie te lezen van premier Berlusconi. Hij richt zich op die kerncentrales. Zijn regering wil die dus nieuwe kerncentrales... Uh, maar de Italianen zien dat in meerderheid niet zitten, blijkt uit het referendum. Het ziet naar nou uit dat we afscheid moeten nemen van de kernenergie, zo zei Berlusconi. En dat we ons meer moeten richten op duurzame energie. België zit vandaag precies een jaar zonder regering. Meer dan de helft van de Belgische bedrijven zegt last te hebben van die politieke situatie in het land. Bijvoorbeeld vanwege onduidelijkheid over sociale verzekeringen, aanbestedingen of bestellingen. Maar dat is niet het enige, vertelt een ondernemer op de Belgische zender Radio 1. En je begint aan de andere kant ook ja, jezelf meer en meer te schamen als je internationale ja? uh, zaken doet. Je loopt je rond iedereen begint zich af te vragen van hoe is het daar in België. Mensen beginnen dat zo een beetje, ja, die vroegen dat een half jaar ook al, geleden ook al aan jou. En dan en zeg je, ja, we komen er wel uit. En dat, maar u wordt dus daar echt op, op aangesproken. Ja, uiteraard, hè, uiteraard, dat is een beetje de, de, de, de, de, de openingszin als je als een je <lacht> verwadering hebt, telkens. Uh, hoe staat het in België? Uh, you're still fighting. Dus dat komt zeer komt negatief over, hè. Op de website van FC Twente is de vertrekkende trainer Prodom aan het woord. Ik heb met veel plezier gewerkt bij FC Twente, zegt hij. Het is een fantastisch jaar geweest, zowel qua resultaat voor de club als ook voor mijzelf. Elke thuiswedstrijd weer werd ik enorm geraakt door het you'll never walk alone van de geweldige supporters. En dan zegt hij nog, het is heel fijn dat het bestuur begrip heeft gehad voor de situatie. In goede harmonie zijn wij tot een oplossing gekomen en ik wens Twente het allerbeste voor de toekomst. Die ziet er zeer rooskleurig uit. Get the fuck off met deze regering, riep de baas van Pinkpop gisteren op het podium van het Limburgse Popfestival. Op Twitter reageert vandaag fractievoorzitter Ari Slop van de ChristenUnie. verontwaardigd op deze uitspraak. Gericht tegen de bezuinigingen op cultuur. Vooral het feit dat de band Coldplay 1,3 miljoen euro krijgt. voor een optreden op Pinkpop zet Kwaad Bloed bij Slop. Hij twittert. Nu mag de organisatie zulke keuze maken. Maar dan kan Pinkpopchef Jan Smeets. beter een toontje lager zingen over cultuurbezuinigingen. Een 75-jarige man uit Zuilichem kreeg gisteravond de schrik van zijn leven toen een auto zijn huis binnenreed. Een verslaggever van Omroep Gelderland had een interview met hem. Wat is er gebeurd gisteravond? Nou meneer, ik zat uh, televisie te kijken. Op een gegeven moment een grote stofwolk. Ik kon er niet meer doorheen kijken. Dus het was wat donker. Ik had de klap gehoord. Dat, dat, ze trekt een beetje weg. En ik, en ik kijk zo. Ik zeg verrek, mijn televisie is weg. Alles kast en heel de rotzooi, alles was overhoop gereden. Dat was allemaal naar binnen binnengeslagen. Dan kom je tot. Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Mijn gast is Evert van Straten, directeur van het Museum. Vlak voordat hij met pensioen gaat, blik ik met hem terug. Hoe leidde hij jarenlang het museum in voor- en tegenspoed? En hoe ziet hij de toekomst met de aankomende bezuiniging op cultuur? Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1.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 Dit is Radio 1.